3 uur. Het NOS Journaal. Marian Koekoek. De CDA-fractie in het Europarlement beticht Roemenië van chantage. Aanleiding is de blokkade van Nederlandse tulpen... sinds dit weekend aan de Hongaars-Roemeense grens. Volgens de Roemeense autoriteiten is er een bacterie... in de Nederlandse tulpen gevonden. Maar de CDA-fractie vindt de timing verdacht. Europarlementariër Esther de Lange. Gezien de discussie die er op het ogenblik speelt... Vrees ik eh, dat men de Nederlandse tullof misschien wel eens uitgekozen zou eh, kunnen hebben om eh, ja, toch een, een steek toe te brengen aan de lidstaat die kritisch is over de toetreding van Roemenië en Bulgarije tot Schengen. Volgens De Lange lijkt het op een stukje ouderwetse chantage omdat Nederland een veto uit wil spreken over de Roemeense toetreding. Het CDA heeft Eurocommissaris Barnier van Interne Markten om opheldering gevraagd. D66 wil een flink aantal bezuinigingen van het kabinet terugdraaien. Dat blijkt uit de tegenbegroting die de partij aan de vooravond van Prinsjesdag presenteert. D66 wil onder meer af van de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget, ontwikkelingssamenwerking en de kinderopvang. Aan onderwijs moet 1 miljard euro extra worden uitgegeven. Om de plannen te betalen wil D66 de AOW-leeftijd al vanaf volgend jaar verhogen en het ontslagrecht hervormen. Ook de ChristenUnie komt vandaag met een tegenbegroting. Volgens die partij worden gezinnen met veel kinderen... buitensporig zwaar getroffen door de kabinetsplannen. Op het Spaanse eiland Ibiza zijn 1200 mensen geëvacueerd... vanwege een bosbrand. De brand brak uit in het oosten van het eiland. Zo'n 100 hectare bos is verwoest. Correspondent Rob Soutberg. De brandweer is nu al 19 uur bezig die brand onder controle te krijgen. Het gaat iets beter, kan je zeggen... En zeker na afgelopen nacht, toen stond er een keiharde wind... en de vuurzee die sloeg echt alle kanten op in die bossen. De angst dat het vuur ook de hoofdstad zou bereiken... die lijkt in ieder geval nu voorbij. Defensie heeft voorlopig 200 militairen naar het eiland gestuurd. De meeste evacuees op Ibiza zijn door familie of bekenden opgevangen. Een aantal mensen overnachten in een sporthaal. De politie in Rotterdam heeft in een ziekenhuis bij toeval een man aangehouden die nog tien jaar cel moet uitzitten. Een rechercheur van de politie in Zeeland herkende de man in een ziekenhuis in Rotterdam en riep zijn collega's erbij. De man van 65 is veroordeeld vanwege zijn betrokkenheid bij een groots drugslaboratorium in de provincie Zeeland. Sinds de inval in het drugslab vorige zomer was hij voortvluchtig. Hij werd begin dit jaar bij Verstek veroordeeld. Het zeilmeisje Laura Dekker is gestopt met school. Dat heeft ze gezegd tegen het NOS-jeugdjournaal. Dekker is bezig met een solo zeiltocht rond de wereld... en zit momenteel in Darwin in Australië. Ze is gestopt met school omdat ze te druk is met zeilen, vertelt Laura. In Pacific ben ik heel snel overgestoken. Dus dan ben je elke keer maar ergens een week. En die week heb je nodig om in te klaren, uit te klaren... water te halen, diesel te halen en reparaties uit te voeren. En dan zit je alweer op zee. Dus in het begin heb ik veel aan school gedaan, maar nu eigenlijk niet meer echt veel. De kinderbescherming kan niets doen. De rechter heeft voor haar vertrek gezegd dat Laura's ouders verantwoordelijk zijn voor haar scholing. Wel zei de rechter dat hij verwachtte dat de ouders zich verantwoordelijk zouden gedragen. Bovendien kan de kinderbescherming niets doen omdat er buiten Nederland andere regels gelden. Laura Dekker begon vorig jaar zomer aan haar zeiltocht. <middels> Dan nog het weer. Wisselend bewolkt en vanmiddag plaatselijk kans op een bui. De westenwind is matig tot vrij krachtig en het is 17 graden. Morgen is het grijs met wat lichte regen en dan wordt het 19 graden. Ik heb vandaag echt alles uit de kast gehaald. Voor wat? Om dat ene huis te verkopen. En het is gelukt. Ik heb alleen niet meer zoveel energie over. Nou...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 Thijs van den Brink. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met dit half uur een reportage over iemand die winst kan maken... met beleggen terwijl de beurs daalt. En daarna gaan we praten met uh, Meili Vos. Zij gaat in onze dagelijkse opinierubriek en appeltjes schillen. Meili, goedemiddag. Goedemiddag. Waarover wil je het hebben straks? Nou, ik ben uh, net twee maanden geleden bevallen... en ik heb negen maanden zwangerschap achter de rug. En vandaag werd ik weer kwaad over het zoveelste bericht... Uh, wat dan zegt dat je ergens... dat iets ongezond is. En nu is weer magere yoghurt ongezond voor het ongeboren kind... want die zou daar astma van krijgen. En jij hebt veel magere yoghurt gegeten tijdens je zwangerschap? Nee, helemaal niet. Nee, oh. Ik was gelukkig aan de volle yoghurt. Maar uh, voor al die zielige vrouwen die denken dat ze aan de magere yoghurt moeten... omdat ze dan uh, voorkomen dat ze te dik worden... en dat nu ook weer niet mogen... Daarvoor schil ik dit appeltje. En met wie ga je dat doen? Dat ga ik doen met Franka van Dalen. En zij is de hoofdredacteur van de website Gezondheidsnet. Een hele populaire site met allemaal weetjes over gezondheid. En ik vind eigenlijk dat zij wel een bepaalde verantwoordelijkheid heeft. Want zij had dit bericht geplaatst. Of haar redacteur, maar in ieder geval onder haar verantwoordelijkheid. Ja, ben ja. je hoofdredacteur voor, ja. Oké, okay, dat straks. Maar eerst gaan we geld verdienen. De beurskoersen. Jojo, -jo al maanden en gaan vooral naar beneden. Met als gevolg dat de pensioenfondsen hun reserves zien dalen en beleggers hun geld zien verdampen. Moet je die beurs niet aan banden leggen of zelfs afschaffen? We gaan zo naar een reportage daarover luisteren. Maar eerst vraag ik het aan Jaap Koelewijn. Hij is toch leraar Finance aan de Nijerode Universiteit. Meneer Koelewijn, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, afschaffen die beurs of niet? Mocht we willen. Uh, de beurs is niks meer dan een uh, weerspiegeling van de van de reële economie en worden bedrijven, aandelen verkocht en verhandeld worden... Uh, obligaties verkocht en verhandeld. En de beurs doet niks anders dan de verwachtingen van mensen weerspiegelen... en die kunnen ze ook buiten de om bij elkaar brengen. Dus we kunnen wel de beurs afschaffen. Uh, daarmee maak je bedrijven onmogelijk om geld op te halen... en stelt ze eens voor hoe de overheid obligaties zou moeten plaatsen. De beurs is heel erg hard nodig. Alleen hij reageert in sommige omstandigheden wel heel erg hevig en de laatste jaren ook heviger dan we gewend waren. Ja, En is het mogelijk om daar rust in te brengen? Of is dat, hoort dat er dan al bij? We hebben hem nodig, die beurs, nou ja, dan moet je die consequenties maar aanvaarden. Nou, wat we wel zien afgelopen jaar is dat natuurlijk een aantal heel erg uh, verstorende factoren zijn geweest. Uh, Denk aan de internethype van 2000. Uh, daarna de kredietcrisis, die werd veroorzaakt door een opeenstapeling uh, van, bedrijf, uh, van uh, beleidsfouten. En, ja, en dan zie je dus dat door allerlei verkeerde beslissingen op andere plekken in de economie eh, die beurs erg dispontuurig wordt. Wat ook meespeelt is dat eh, Nederlandse gezinnen veel schulden hebben en daardoor ook afhankelijk worden van ontwikkelingen op financiële markten. En je zou dat voor een deel kunnen verhelpen door ervoor te zorgen dat de grote schuldenberg die we nu hebben en waardoor zo'n onrust ontstaat, dat je dat wat indamt. Uh, maar dat is een kwestie van heel langetermijnbeleid. Ja. Nog één vraag voor we naar de reportage gaan. Uh, we gaan het hebben over shortcellen. Kunt u ons mm -hmm. in drie zinnen uitleggen wat dat is? Iemand die short gaat, die verkoopt een aandeel wat hij nog niet heeft... tegen een vooraf overeengekomen prijs. En die hoopt dat hij later die prijs tegen een lagere koers kan kopen... en dan tegen de hogere vooraf gesproken prijs kan verkopen. Iemand die short gaat speculeert zo op een koersdaling. Als het lukt, verdient hij geld... Als de koers stijgen, dan moet hij tegen hogere koersen inkopen. En dan verliest hij heel veel geld Dus short gaan, is een zeer risicovolle activiteit die veel op kan leveren. Maar ook veel beleggers de afgelopen jaren tot de rand van afgrond heeft gebracht. Oké, okay, verslaggever Steven Emmens zocht zo'n short-seller op... om eens te kijken of hij een leuke winst kon maken op de dalende AIX. Ik kan, ik kan vandaag geld verdienen op een dalende koers. De beweging van de markt maakt mij niet zo heel veel uit. Ik heb liever stijgende beurskoersen, maar als we bijvoorbeeld in 2007 op de Griekse beurs short waren gegaan, dan zou je op dit moment een behoorlijke smak geld hebben kunnen verdienen. Mijn naam is Harlem van Week. Ik ben uh, ja, belegger. Ik help particuliere beleggers met het uh, geld verdienen op de beurs. Ja, short selling is een mogelijkheid om enerzijds te profiteren van dalende koersen. Als je short gaat in individuele aandelen, handel je dus feitelijk gewoon met aandelen die je leent van de buurman die, die ze gekocht heeft. En die ga je alvast op de markt verkopen. De winst zit er maar in. Hij staat op 200 en dreigt te zakken naar 150. Dan verkoop je hem op 170 en koopt hem op 100 weer terug. Dus dat betekent dat je op een later tijdstip inderdaad die aandelen weer terugkoopt en weer teruggeeft aan de buurman. Nou, in Italië zit ik al maanden. Dus de, daar wordt in ieder geval uh, goed aan verdiend. Ik heb alvast uh, de, de Italiaanse aandelen verkocht, uh, maar ik heb ze niet in bezit. Dus dat betekent dat op het moment dat ik zie dat de Italiaanse aandelen weer gaan stijgen, dan zal ik op dat moment die Italiaanse aandelen gaan kopen. En dat doe ik dan, met dan zeker het grens de waarschijnlijkheid, tegen een koers die veel lager is dan waar, te, waar ik ze verkocht heb. Juist, zo werkt dat. Ja. En nou zeggen de mensen... En daarmee geef je vaak het laatste zetje over de rand van de afgrond... van een aandeel dat op het punt staat om diep, heel diep weg te plonzen. Daar maak je jezelf niet populair mee op feestjes. Nee, nee. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor het instorten van de beurzen, meneer Van Wijk. Ja, nou, ik, uh, ik, ik denk dat het toch een beetje te veel eer is. Als je gewoon kijkt naar bijvoorbeeld de, de, de totale beurswaarde... Uh, dan ben ik, maar ook gewoon alle andere mensen die short gaan... zijn hele kleine spelers daarin. Ja, is het niet de massale uh, dumping van, van aandelen die, die, waardoor de in één keer iedereen zich en denk van, oeh, weg met dat spul en dan gaat de koers? Nee, nee. nee. Het, zijn, het zijn doorgaans... Uh, de meeste particuliere beleggers die willen alleen maar geld verdienen aan longpositie. Die willen alleen maar aandelen kopen en ze vasthouden. Zo lang mogelijk proberen vast te houden. Het probleem is een beetje dat de beurs, de AXNX, stond in 2000 stond op 700 punten. En we staan nu ruim 50% onder dat niveau. Dat is uw schuld? Nee, dat is niet mijn schuld. Dat betekent dat de economie minder is, is, is geworden. Hoe voelt dat nou om te profiteren van andermans leed? Uh, ik zie het niet als profiteren van andermans leed. Maak je daar vrienden mee op feestjes en dat soort dingen? Ik maak daar in ieder geval bij mijn klanten in ieder geval heel veel vrienden mee. Omdat uh, mijn klanten hebben in 2008 uh, nauwelijks geld verloren. In uh, 2008 is de ax index met zo'n 50% gedaald. Dus dat betekent dat de gemiddelde particuliere belegger die is de helft van zijn geld verloren mijn klanten uh, hebben gelukkig door middel van shortposities hun bezit verzekerd... waardoor ze die daling voor een heel groot deel langs zich heen hebben laten gaan. Ik kan op dit moment met één muisklik kan ik nu een shortpositie innemen op de AX-index. Ik ga op dit moment dan één positie die ga ik shorten. Dus op dit moment ga ik voor 200 keer de waarde van de AX-index, Hij is nu net uitgevoerd. Ik heb nu één keer een termijn een termijncontract verkocht. Dus dat betekent voor een waarde van 200 x 277 euro, dat is zeg maar even afgerond voor zo'n 50.000 euro, heb ik net de index verkocht. Ja, als, als ik dus nu uh, gelijk heb dat de koers inderdaad naar beneden gaat... kan ik hem op, op een later tijdstip weer op een, op een lager niveau terugkopen. Spannend. Ja, dit, nou ja, spannend. Dus het, het is gewoon werk. Deze transactie is nu echt afgesloten? Ja. ja dus we Zo hier simpel nu, dat is dat. Op, op. Klik, klik en hup. Ja. En nu is het gewoon eigenlijk hopen en bidden dat hij verder blijft dalen... want dan kunt u voor een lagere prijs weer terugkopen. Nou, hopen en bidden is niet een hele goede strategie op de beurs... Stel nou, ik ga uw auto even lenen. Uh, u rijdt overigens zeer bescheiden, heb ik begrepen. Geen ja. Porsche Cayenne, maar gewoon een, een Ford Focus. Ja. Ik leen hem even en ik, uh, ik verkoop hem. Uh, en aan het eind van de dag uh, koop ik hem gewoon weer voor u terug. Dat komt toch nergens voor in de, in de wereld? Ja, op het moment dat, dat er dezelfde auto weer weer teruggeleverd... dan is het ja, voor mij in ieder geval geen enkel probleem. Nee, maar kunt u zich voorstellen dat er heel veel mensen denken van... ja? Mensen, liefjes, je handelt de dingen die helemaal niet van jou zijn. En je veroorzaakt daarmee ook nog een, uh, een daling in, in de beurskoersen. En dat is ons pensioen. Dus, dat is onze hypotheek. Uh, wat zijn jullie nou aan het doen? Nee, maar het is juist op het moment, en dat zie je dus ook gewoon in, in de afgelopen weken... waar het shortcellen van bijvoorbeeld uh, Franse banken verboden is. Het enige wat je ziet is dat de Franse banken harder dalen... dan de Nederlandse banken in waarde. Uh, en dat heeft met name te maken met het feit... dat op het moment dat je een deel van de handel verbiedt... betekent dat er minder partijen zijn die willen handelen in die aandelen. En daardoor heb je minder liquiditeit... en heb je nog grotere uitslagen feitelijk dan, dan daarvoor... U verdient een mooie smaak geld, maar mijn pensioenfonds staat eh, nou ook lekker zwaar in die Griekse of Italiaanse markt. Dus dan kan ik weer een maandje langer doorwerken. Uh, Leuk is dat? Waarschijnlijk niet, want als, het, als je een goed pensioenfonds hebt, dan zullen die pensioenfondsen ook gebruik maken van short posities, om daarmee hun portefeuille te neutraliseren. Maar oh, Die doen gewoon lekker mee hieraan? Ja. Dus we moeten de mensen die profiteren van dalende beurskoersen eigenlijk nog dankbaar zijn ook? Ja, In feite zorgen die ervoor enerzijds dat uw pensioen hun waarde behoudt. Dus stel dat jij aandelen Royal De Shell hebt en je hebt een short positie in een Italiaanse bank bijvoorbeeld. Op het moment dat Royal De Shell dan zal gaan dalen, dan zorgt dat ervoor dat je toch gewoon met 65 met pensioen kunt en niet pas met je 70ste. Nou, ik kan eens even kijken waar we inmiddels op uh, staan. Uh, we staan hier op 277,55. Dus uh, op dit moment heb ik een verlies van 0,3 indexpunt maal 200. Oh, oh, wat heb ik gedaan? Ik heb het u gevraagd die trade te maken en dan is de beurs gestegen. We staan op verlies. Ja, dan gaan we zo meteen even afrekenen. De omgekeerde wereld van de shortseller: Dalen de koersen, dan maak je winst. Stijgen ze, dan maak je verlies. Aan de lijn is nog Jaap Koelewijn, hoogleraar Finance... aan de Nijrode Universiteit. Ja, Steven zei het net ook al in de reportage. Als je dat thuis doet, de auto van je buren lenen en verkopen... en later weer terugkopen, heb je meestal een probleem, of niet? Nou nee, als je precies zelf de auto weer teruglevert... en dat zijn we niet van ook... Uh, dan is er geen enkel probleem. Uh, u moet natuurlijk wel voldoende geld hebben... om die auto te kunnen terugkopen. En daarom zal de bank ook bij het lenen voor aandelen en het soort gaan altijd een marge vragen, dus een, een zekerheidsstelling... Ja. dat u daadwerkelijk die transactie kunt uitvoeren. Maar dat het is dus legaal? Het, het is een volkomen legale transactie en het wordt al gedaan sinds er aandelen bestaan. Dus dat is al heel lang? En, ja, het wordt al uh, in, de, in de tijd zelfs van de VOC gingen mensen short. Alleen uh, dan zag je wel, dat is de keerzijde van het verhaal... Uh, dat ze tegelijkertijd geruchten gingen verspreiden dat er een schip gezonken was of wat dan ook. Om die koers en, maar omlaag te krijgen. Om die koers maar omlaag te krijgen. Dat is gemeen. Dat is gemeen. En dat mag dus ook niet. Dat is marktmanipulatie. Maar u mag wel een aandeel kopen in de afwachting dat de koers gaat stijgen. En als u dat heeft gedaan, dan heeft u een nieuwe benadeel. Terwijl degene die u het aandeel heeft verkocht, uh, die heeft de koerswinst misgelopen. Dus mm -hmm. die is ook wel eens heel boos op u kunnen worden. Maar dat zien we allemaal als een onderdeel van het spel. Ja, want dan heb je en, gewoon gekocht. Heb je gewoon gekocht. Maar uh, uh, als je gewoon verkoopt... in de verwachting dat iets gaat dalen, nou, daar is helemaal niks mee. Nee. Nou, nu je zegt ja. er is niks mis mee, toch is het in Frankrijk... en België en Spanje uh, verboden. En Italië, ja. dat, dat loopt eind september af. In ja. de EU gaan stemmen op om het helemaal te verbieden. Vindt u dat een goed idee? Ik vind dat een, uh, een slecht idee. Oh. Uh, te meer ook omdat... Uh, notabene uit onderzoek van toezichthouder zelf... ook in Nederland van de autoriteit financiële markten... is naar voren gekomen dat deze maatregelen... Niet effectief zijn. Mm. En uh, uit wetenschappelijk onderzoek komt naar voren toe dat uh, bijvoorbeeld de liquiditeit van de markt uh, vermindert, omdat er uh, minder gehandeld mag worden. En dat zei de Heer van Wijk ook al. Uh, er is uitvoerig wetenschappelijk bewijs dat het verbieden van shortcellen zelfs al eens averecht werkt, omdat de koersuitslagen dan alleen maar groter worden. Maar, maar zou verkopen wat shortsellers doen, dat zorgt er wel voor dat de beurs daalt... met allerlei ja. vervelende effecten voor mijn pensioenfonds bijvoorbeeld? Nee hoor, nee, want als er andere beleggers zijn die denken... nou, ik vind die uh, koers dadelijk te hard gegaan... Uh, dan kopen ze die aandelen bij, want die zien... hé, hey, de daden nu koersen, dan gaan wij nu bijkopen. En uh, dat zal de shortsellers wel afleren, want die leiden dan een, uh, leiden dan een verlies. Dan doen ze het niet dus, meer. Nee, dan laten ze het de hoofd. Dus uiteindelijk, een shortseller... Is iemand die niet de markt kan maken. Uh, dat is een wijdverbreid uh, misverstand. Een shortceller kan alleen maar uh, bepaalde verwachtingen uh, tot uitdrukking brengen. Hmm. En als er heel veel partijen zijn die short gaan, kan het juist andere partijen weer aanleiding zijn om een andere positie in te nee. geven. Maar toch hebben veel mensen een vervelend onderbuikgevoel bij die shortsellers. Is dat ten onrechte? Zegt u dat zijn hele nobele mensen uh, die we vooral moeten steunen? Nou, uh, dat laatste zou ik zeker niet doen. Het oh. zijn uh, beleggers zoals u en ik die. Uh, heel gecalculeerd uh, risico's nemen. Ik beleg nou, niet. U belegt niet? Nou, dat kan misschien wel heel verstandig zijn. Uw pensioenfonds doet dat wel. Ja. En uh, als, als een groot pensioenfonds ziet dat de koersen extreem hard zijn gedaald... Uh, misschien wel onder invloed van short sellers, dan zullen ze juist uh, geneigd zijn om bij te kopen. En dat zal, zoals ik al eerder zei, die shortsellers uh, wel leren dit soort dingen te doen. Ja, u zegt dat het is geen... Um... Ja, hoe moet ik dat nou goed zeggen? Het is geen tak van sport die we, die we beter kunnen missen. Hij heeft zin. Nou, hij heeft in zoverre een functie dat uh, beleggers die soort gaan, die maken duidelijk dat zij een negatieve verwachting hebben over koersen. Uh, dat mag, ik bedoel, al iemand koopt heeft een positieve verwachting, waarom zou je geen negatieve verwachting ja. mogen hebben? Uh, anders blijft het, verhaal blijft natuurlijk wel, dat uh, het verspreiden van geruchten... Ja, dat mag niet, dat is gemeen, hadden dat we mag gezegd. Niet. En nee. dat is uh, ook verboden blijft natuurlijk wel heel moeilijk te bewijzen. Ja. Um, Ik heb nog een laatste maar, vraag. Eind september ja. dan eindigt dat verbod in de omringende ja. landen. Wat verwacht u dat er dan gebeurt? Nou, uh, net zoals de vorige keer, want het is ten tijde van de kredietcrisis ook verboden. Zal het wel weer een t doodsterven, omdat we uiteindelijk achteraf al constateren dat het niet geholpen heeft. Oké. Okay. Ja, Koelewijn, hoogleraar Finance aan de Nijerode Universiteit. Hartelijk dank voor uw toelichting. Ja, tot ziens. Radio 1, dit is de dag. Wie schilder er vandaag ons appeltje? Dat is publiciste en oud-politica Meili Vos. Meili, goedemiddag. Goedemiddag. Je zei net al uh, aan de kop om um, drie uur van ik wil een appeltje schillen over uh, yoghurt eten. Magere yoghurt eten tijdens de zwangerschap. Wat is precies het probleem? Nou, vandaag las ik op nu.nl overgenomen van gezondheidsnet. Dat uh, onderzoek onder 70.000 Deense vrouwen had aangetoond dat het eten van magere yoghurt 1,6 meer procent meer kans op kinderen met astma geeft. Nou ja, dan ga, ga je natuurlijk als, nou ja, ik ben ook wetenschapper, ga je natuurlijk een beetje stijgeren. Wat 70.000 vrouwen en is er alleen maar getest op mager yoghurt, En wat betekent dat precies 1,6 procent? Het punt is, de kop van zo'n artikel... daar staat dat magere yoghurt leidt tot kindertje met astma, zoiets. Um, dat zijn heel tendentieuze koppen. En ik weet hoe belangrijk het is om een goede pakkende kop te maken... over een artikel, maar hier worden ontzettend veel mensen ongerust van. En ik weet dat zelf. Ik heb negen maanden lang echt het hele internet afgestruimd... naar allerlei... Artikelen over uh, of dit normaal was. Hè? De, de, de, de, ik weet niet of je dat kent uh, als uh, zwangere. Uh, nee, ik ben nooit zwanger geweest. Nee, ik ben nooit zwanger geweest. Maar mijn vriend heeft ook heel veel onderzoekjes oh, gelezen. Okay. En die, die zocht even hard met me mee. Je bent toch op, op de een of andere manier hormonaal behept. Overigens ook van een van die onderzoeken. Dat de testosteron van mannen na het geboorte van het kind daalt. Kijk, ook interessant. Ja, ja, heb ik ja, ja dat, dat jij week. Het niet weet. Maar in ieder geval, die koppen. En zeker als je dus al bijvoorbeeld ziek bent. of je bent ongerust, onzeker. Dan staan er van die koppen en je wil niet weten wat voor onderzoeken er dan voorbij komen. Bijvoorbeeld over dat kaneel ook slecht zou zijn. Nou, er zijn dus echt hoordesvrouwen die dan stoppen met appeltaart eten. Oh ja, Belachelijk. Dat, dus nee, waarom moeten zeg maar. En ik vind. Hè, ik snap best dat een telegraafkoppen van chocoladeletters moet hebben om die krant te verkopen. Maar als je een gezondheidswebsite hebt... waar heel veel mensen toch naar kijken... en volgens mij is Gezondheidsnet echt een hele populaire site in Nederland. Heel veel mensen halen daar een informatie vandaan. Moet je dan niet wat terughoudender zijn met die koppen... maar ook met de berichtgeving. Want ja. als je verder leest, dan zie je ook van... ja, moet ik dat nou geloven, ja of nee? Ja, want jij bent zelf zwanger geweest... Ja. en ben net twee maanden geleden bevallen. Ja. En jij zegt, dit maakt zwangere vrouwen heel zenuwachtig. Zwangere vrouwen, maar ik denk ook... als jij bijvoorbeeld bang bent voor kanker... en dan lees je weer bijvoorbeeld... Dat Joghurt veroorzaakt kanker. Dat was een paar jaar geleden ook weer zo'n onderzoek. Zit je net gezond te eten omdat joghurt heel gezond was, ja. veroorzaakt het weer kanker. En dat ligt dan aan de kop, aan de interpretatie van de journalist. En ik vind dan dat je als hoofdredacteur en ook als journalist toch de verantwoordelijkheid hebt om, om wat ja, Terughoudender te zijn met dat soort hele korte samenvatting van onderzoeken, die uiteindelijk de kern van het onderzoek niet weergeven. En vooral mensen niet verder helpen op ja. zoek naar meer informatie. Het bericht over het stond op uh, gezondheidsnet.nl, de hoofdredacteur ervan, van Franka van Dalen, is aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waarom maakt u zwangere vrouwen zenuwachtig? Nou, dat is uiteraard onze bedoeling niet. Ik wil uh, overigens als eerste mij, Vos even feliciteren voor van haar dochter. Uh, ik denk dat iedereen. Uh, ik ben heel erg blij dat dat goed is gegaan en uh, ik wil hopen dat je een, uh, een hele mooie dochter hebt. heel erg trots op Ja, dat schaam. zei Raoul Heertje net, die hier net binnenkwam schuiven. Ja, het is echt een schatje. Maar goed, dan gaan we. Ja, als, hij, als hij het zegt, dan zal het wel kloppen. Ja. Maar nou de kritiek, mevrouw Van Dalen. Ja, uh, ik wil eerst even ingaan op die 1,6 die uh, mevrouw Vossen noemt. Mag ik mij niet zeggen? Ja, zeker. zeker. Ja, Want even voor de helderheid, die 1,6 dat is de kans, die het gro dat is zoveel groter is de kans dat je astma krijgt, hè? Nee, dat nee. is dus niet waar. Hoe het zit het 1, 6, wel? Het is uh, 1,6 keer meer kans op astma dan uh, anders. Maar dus dat is toch is ook een, heel. Het is niet. Het is niet dat 1,6 procent van de kinderen uh, uh, daar astma door krijgt. Maar, maar goed. Maar dat is, is nog steeds uh, heel is weinig. Niet... Is het significant eigenlijk? Sorry? Is, maar het is nog steeds heel weinig. Als ik uh, ja, 1,6 ja, ja. van de hoeveel keer dat er überhaupt kinderen nou ja, astma krijgen. in Nederland? In Nederland zijn er 115.000 kinderen uh, met astma. Uh -huh. En 1 op de 8 kinderen heeft astmatische klachten. Uh, dat zijn overigens cijfers van het Astmafonds. Dus uh, ik, uh, ik zag ze niet zo uit mijn duim, uiteraard. Ja. Uh, en in absolute getallen dan, hoe, hoeveel zou het dan schelen als het dus 1,6 keer meer is? Of hoeveel kinderen hebben het dan die dan door mager yoghurt. Uh, ik moet heel eerlijk bekennen, mijn hoofdrekening. dat laatst flink wat. <laughs> maar het is niet veel. Nee. Dat is van mij ook niet. Maar ik weet wel nee, dat het heel weinig is. Het is niet heel, is niet is. heel veel. En het, het verband is heel ook veel. heel klein. En, en dan en staat er verband... dus onder. in het bericht. Uh, dat vind ik dan wel weer goed. Hè. Dus er is wel iemand anders gevraagd. Dat gebeurt ook niet altijd. Uh, nee, is, uh, vrou de zwangere vrouwen moeten gezond eten. Sorry? Het ja, is de, de Britse astmavereniging. die is. Uh, om, ...om een reactie gevraagd. Dat is de Brit Britse astma-vereniging, omdat het in dit geval een Engels nieuwsbericht betrof. Mm -hmm. uh, dit onderzoek dit wordt binnenkort op de Europese conferentie voor uh, luchtwegaandoeningen wordt het gepresenteerd. Het is ook niet echt een klein onderzoek geweest. Het gaat om 70.000 Deense vrouwen. Maar die niet alleen in yoghurt hebben. We. Sorry? Maar dat vind ik dan ook zo grappig. Dat is echt een groot onderzoek. En dan wordt daar dus een heel klein onderdeeltje uitgehaald, namelijk magere yoghurt. Ja, terwijl of. waarschijnlijk het gaat om bepaalde vetten. Als, hè, die, die... Het gaat om vetzuren in magere yoghurt, denken de wetenschappers nu. Ze geven ook zelf aan dat uh, dat, dat is wat zij vermoeden uh, dat het effect geeft. Maar waarom dan uh, die kop... Als het allemaal nog zo klein omdat is en zo vermoeid. Omdat je een beperkt aantal karakters hebt. Ja, dat is wat je zelf net ook al aangaf. Je probeert een pakkende, een trekkende kop te maken. die mensen geleidt tot het lezen van het bericht. Maar, maar ja, moet je ja, dat, ja, dan dat dan dat wel met dit soort gezondheidsberichten doen? Ja, je hoopt toch dat mensen verder lezen natuurlijk. En er staat, het is een bericht. Er staat niet dat uh, zwangere vrouwen geen yoghurt meer mogen eten. Ik kan mij ook voorstellen dat als je zwanger bent... En natuurlijk, uh, wat, wat jij zelf ook al aangaf... Je krijgt zoveel informatie in die negen maanden op je afgestuurd. Het is natuurlijk niet de bedoeling om mensen zenuwachtig te maken. Maar als jij al alsmaar in de familie hebt zitten... En je wil de kans daarop hè, beperken bij jouw kind... En, met maar met zo'n onderzoek dan kan, kan ik me wel voorstellen dat jij als partner besluit omdat jij ook gedaan hebt, volle yoghurt te gaan eten. Nee, maar, maar goed, dat heb duur. ik niet op basis daarvan gedaan, dat is gewoon gezond verstand dat ik volle yoghurt eet, omdat ik het ook veel lekkerder vind, trouwens. Maar stel dat je een asma in familie hebt en je leest zo'n bericht, het is allemaal nog niet aangetoond, dus dan weet je ook helemaal niet of het over yoghurt gaat of gewoon überhaupt over bepaalde vetzuren en dan gaat zo'n mevrouw gaat dan magere yoghurt laten staan en die gaat aan de volle yoghurt of die laat helemaal de yoghurt staan. Althans, omdat het tegen de staan, nee, de, ik even melk kan. Nee, maar ik. Maar ik ken Deze dus ook zwangere vrouwen. Ook. Ja, maar, even eten gelijk, dames. Uh, ik, sorry. Ik ken dus ook zwangere vrouwen die op een gegeven gewoon bijna niks meer aten. Want als je dus al die onderzoeken achter elkaar zet van vermoedens, kleine, kleine verbanden, kleine causale verbanden. Ja, dan kan je op een gegeven moment helemaal niks meer eten. En dat, ja, dat lijkt me ook. Ik ben ik Maar waarom doet u het dan toch? Ja. Nee, dit zijn 70.000 vrouwen. Waar het op bij gekeken is, we hebben het niet echt over een kleinschalig onderzoek. En zoals ik zei, het wordt ook bij de Europese, oh sorry, bij de Europese Conferentie voor -aandoeningen, wordt Aandoeningen gepresenteerd. Het wordt in de wetenschap erg serieus genomen. Uh, wij willen wel aantonen dat dit soort onderzoeken verricht worden. In, in magere yoghurt zit uh, iets minder dan 1% vet. In volle yoghurt is dat, is dat bijna 3%. Het zou dus gewoon verstandiger zijn als uh, dat soort vetzuren inderdaad... Deze effecten kunnen hebben om over te stappen. Ja, maar als, ja. pas als het aangetoond is. Want dat, dat ja. vind ik dus echt zo kwalijk. Dat dan. He, dus dan zo, die wetenschappers twijfelen nog, die zien een licht verband. Uh, en ja, dat, dat is heel een wetenschappelijke traditie, ja. dan ga je door onderzoeken. Maar om nu al mensen uh, eigenlijk te suggereren van. nou ja, goed, dan kan je me maar beter magere yoghurt laten staan. Uh, u vindt het vooral te vroeg, mevrouw Vos? Ik vind het gewoon veel en veel te vroeg. Maar en ja, doet het mevrouw nou Vanale, u zegt natuurlijk dat onderzoek wordt gepubliceerd. Onderzoek. Ja, en als dat vervolgonderzoek pas over tien jaar uh, uh, ge geweest is. en het blijkt zo te zijn. dan roepen al die mensen. ja, maar jullie zijn begonnen met onderzoeken in, uh, in 2011. Hadden ja, maar het lijkt me nogal werken, stug, stug eerlijk gezegd. als je dan ook. Om, yoghurt is volgens mij ook typisch zo'n product. wat enerzijds heel gezond is en dan heeft weer kanker veroorzaakt. Ja. Terwijl volgens mij alle yoghurteters door de eeuwen Lijf, heen. en we eten nogal lang yoghurt. zijn volgens mij aan veel, veel andere dingen dan. Nou, onze tijd is bijna op, mevrouw Voslaagsvraag. vraag. <laughs> Mevrouw Vos, laatste vraag. Is het niet zo dat de meeste vrouwen zelf al zo'n bericht kunnen lezen... en dan net als u snappen van ach, het zal zo nee, vaak niet lopen? Nee, ik denk het niet. Ja, de, de meeste, meeste vrouwen natuurlijk wel. Maar als je inderdaad onzeker bent... of he, je hebt ook mensen die echt bijzonder hormonaal behept zijn... Of, weet ik veel, maar vooral als je erg ziek bent of, of uh, hoe heet het ook weer, als je hypochondrisch bent. Dan neem je zo'n bericht veel te serieus. Dat denk ik wel, Als je, je. hypochondriisch bent, dan moet je misschien dat soort fabrieken helemaal niet ja, leuk hebben. Ja, maar volgens mij zijn er dan dan heel, dan dan dan heel dan veel mensen je je die juist nieuwe website hebben. Dan moet je een filter nemen voor gezondheidsberichten. Goed, Franca van Dalen ja. van gezondheidsnet.nl en Meili Vos. Beide, hartelijk dank voor dank dit je gesprek. Wel. Ja, dankjewel. Ja hoor, dankjewel. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van Dit is de Dag voor Vandaag. Ik wijs u nog even op onze website, ditisdedag.nu. Daar kunt u van alles terugluisteren en teruglezen. Zometeen, Villa VPRO met G. Jochems, G. Goedemiddag. geen goeiemiddag. En Teselblok. Hallo Texelblok. Thijs. Ja, ga je wat moois doen? Ja, de Tilburgse economische Sylvester Eivinger, daar gaan we mee, mee praten. Altijd leuk. Ja, dat is zeker leuk. En, want waarom dit keer? Omdat hij jaren geleden al zei dat het Centraal Planbureau politiek wordt aangestuurd. En dat is opnieuw actueel, zoals je weet, Thijs. Want ruzie tussen het kabinet en het CPB. over wat de ingrepen in het persoonsgebonden budget zullen opleveren. Maar namelijk nul. Maar, of heel weinig. Maar vooral dat minister Verhagen niet van tevoren op de hoogte was gesteld. En dat suggereert natuurlijk, dat hoor je van verschillende kanten. dat hij het CPB had willen corrigeren. Hmm. Maar nu eerst het nieuws. met Marjan Koekoek. Dat begint. Radio 1. Het NOS-journaal. Het CDA in het Europarlement zegt dat Roemenië zich schuldig maakt aan ouderwetse chantage. Roemenië houdt sinds dit weekend vrachtwagens met Nederlandse tulpen aan de grens tegen. Het CDA denkt dat de Roemenen dat doen omdat Nederland kritisch is over toetreding van Roemenië tot de Schengenlanden. Het zeilmeisje Laura Dekker is gestopt met school. Ze is bezig met haar solozeiltocht rond de wereld en zegt in het NOS Jeugdjournaal dat ze eigenlijk geen tijd meer heeft om te leren. De kinderbescherming kan daar niets tegen doen. Haar ouders zijn verantwoordelijk. Laura Dekker is op dit moment in Darwin, Australië.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 En PSV-doelman Titon is weer thuis. Hij liep gisteren een zware hersenschudding op in de topper tegen Ajax. Clubarts Timmermans zegt dat alles stabiel is... en dat het erop lijkt dat Titon met de schrik is vrijgekomen. Hoe lang het herstel duurt van de Poolse doelman... hoopt PSV over een paar dagen te kunnen zeggen. Tot zover. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file bij Amsterdam op de A10, de ring van Amsterdam... tussen Osdorp en de Koentunnel, 5 kilometer... En eentje bij Rotterdam. Op de A15 staat hij van Europoort naar Rotterdam... tussen Spijkenisse en Knoop het Benelux, 4 kilometer. Oei. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochem. Je hoort dit nieuws, Tess. Het zeilmeisje Laura stopt met school. Voor het zeilmeisje vind ik al belachelijk. Maar stopt met school, dat is nou precies de reden waarom ze nooit op die leeftijd die wereldreis had moeten maken. Zeilmeisje Laura stopt met school. Nee, kijk, het zou mooi zijn als er stond schoolmeisje Laura stopt met zeilen. Kijk, dat was beter geweest. Bon, wat bieden wij u het komende uur? De politieleiding in Nederland heeft geen harde gegevens over het aantal zelfmoorden onder agenten. Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Politie en Veiligheidsvraagstukken. En daarover, en over de mentale weerbaarheid van onze politie, praten Ger en ik straks met onderzoeker Jaap Timmer. En na vier uur ons panel Schuld en Boete, met nog veel meer nieuws en commentaren over orde en handhaving en criminaliteit... En over de kabinetsplannen met onze oude, vertrouwde rechtsstaat. Reageer op alles wat u bij ons hoort in de villa via onze site villavpro.nl. Dit is Radio 1 Villa VPRO. Het kabinet heeft ruzie met het Centraal Planbureau... want dat berekent op verzoek van GroenLinks... dat de beoogde bezuinigingen op het PGB... dat is het persoonsgebonden budget in de zorg... bij lange na niet gehaald gaan worden. Nou, we hebben het allemaal kunnen volgen. Flink debat vorige week. Minister dus Verhaag van Economische Zaken is kwaad. Kwaad over die conclusies, maar met name... dat hij niet van tevoren in die conclusies was gekend. Sylvester Eijvinger, hoogleraar Financiële Economie... Tilburg Universiteit. Uh, dit klinkt als... Nou ja, naar vroeger. U heeft dat zelf ook wel eens gezegd. Nou, naar nou, vroeger. Uh, ik heb uh, in het verleden altijd gezegd dat de positie uh, van het Centraal Planbureau een weinig benijdenswaardiger was, omdat het uh, Planbureau natuurlijk uh, zich als een onafhankelijke instelling wil manifesteren, maar uh, organisatorisch natuurlijk uh, uh, valt onder het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Uh, en een agentschap is van hetzelfde ministerie voor ELI. En, en daardoor krijg je deze moeilijke situatie. U zegt, Kijk, uh, u zegt het CPB uh, wil zich zo manifesteren. Het CPB moet zich ook zo manifesteren, meestal van de regering. Blijkbaar dus tenzij het ze niet uitkomt. Nee, nee, nee. Kijk, het CPB was altijd een instelling die op het verzoek van het kabinet... In het bijzonder de ministers van Economische Zaken of Financiën dingen doorrekenden. Nu is het zo dat eigenlijk in de loop der tijden is dat verschoven. Nu is het ook zo dat bijvoorbeeld partijen vanuit de Kamer, zoals GroenLinks bijvoorbeeld in dit geval, een verzoek kunnen doen om iets door te laten rekenen. Dat is prima, uitstekend. Alleen het grote probleem is: wat zijn dan de procedures? En ik begrijp wel dat minister Wagen een beetje boos is geworden dat hij natuurlijk eh, procedureel niet in deze dit verzoek gekend is. Maar, uh, het, maar het suggereert op zijn minst, meneer Eifinger, uh, dat hij dat had gewild, omdat hij de uh, dat hij de resultaten enigszins naar zijn hand had kunnen zetten. Ja, maar goed. U begrijpt wel dat als uh, het kabinet en, en de partijen in de Kamer het eens zijn, dan speelt dat natuurlijk niet. Nee. Maar uh, als er gewoon verschil van mening is over bijvoorbeeld wat uh, zeg maar opbrengt ze zijn van het schappen van de PGB. In dit geval het verschil tussen 900 en, en 600 uh, miljoen. Of nul ja, zelfs. Dat maakt niet zoveel hmm. uit. Is er is een verschil van mening. En hmm. dan is de vraag, hoe moet dat dan hoe moet dat dan opgelost worden? Nou, bij een, dan, een verschil dan, uh, van mening moet de procedure dus in elk geval goed gevolgd worden. En ja. als er geen verschil van mening is, dan zou het niet zo erg zijn. Als hij nee, er niet in gekend nee, was, dat in, is dan in, de conclusie. Nee, in alle, de, in alle gevallen moet gewoon de procedure gevolgd worden. Ik denk dat uh, het niet uh, kan dat uh, het CPB gewoon dingen doorrekent... zonder dat de minister Van Eli daarin gekend wordt. Die is uiteindelijk uitverantwoordelijker voor het CPB. Uh -huh. Alleen als je wil, als je nu wil dat het CPB helemaal onafhankelijk is... Dat kan, dat mm -hmm. mag van mij hoor. Mm -hmm. Daar heb ik ook wel eens voor gepleit. Dan moet je het CPB een, een zelfstandig bestuursorgaan maken. Ja. Net zoals bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld uh, de CBS dat is. Of de NMA dat is. Ja. Kijk, je kunt, je kunt dat bijzondere van de overheid. Dan, maak je het, dan zet je het op afstand van de overheid. Ja. Dan kan het CPB ook zo'n onafhankelijke uh, figuur. Zijn onafhankelijke rol volledig gewaarmaken. Zowel naar het kabinet toe als naar de partij in de Tweede Kamer. Maar toch vraag ik mij af wat er is in al die loop van de jaren veranderd. Ik heb een, ben een collega in ons laatste jaar van de school van journalistiek. ergens tweede helft jaren zeventig. Moest je een werkstuk maken. En wij, maakten een, wij zouden een groot krantenstuk maken. Waarin we wel eens even zouden aantonen dat het Centraal Planbureau... door het Departement van Economische Zaken zou politiek zou worden aangestuurd. We zijn daar weken mee bezig geweest. We hebben gesproken met de duivel in zijn moer. En alleen maar dit suggereren was al de allerhoogste vorm van ontucht. Ja, nou, dat, uh, omdat uh, onafhankelijkheid natuurlijk heel belangrijk is voor de waarde, de geloofwaardigheid van dit soort doorberekeningen. Dus ik begrijp dat best, dat het uh, heel gevoelig ligt. Alleen ik zeg dus, uh, je moet dus niet uh, op een zeker moment in een spagaat terechtkomen. En het CPB zit natuurlijk in een spagaat. Enerzijds wil het als onafhankelijk instituut kunnen functioneren, waar ik uh, begrip voor heb. Maar anderzijds uh, is het natuurlijk organisatorisch een agentschap van het ministerie van ELI. Nou, daar zit de spagaat. En als ja. je dat wil oplossen, dan moet je gewoon institutioneel een, een goede oplossing kiezen. En daar hebben we oplossingen voor. Ja. Nee, denk u u het niet aan de NMA. Ja dan moet je gewoon daar een zelfstandig bestuursorgaan van maken. Dan zet je het op afstand van de overheid. Dan wordt het wel indirect door de overheid gefinancierd. Maar dan kan het CPB ook zijn onafhankelijke rol helemaal, helemaal, helemaal waarmaken. Ja. Kijk, de overheid financiert ook milieuclubs die tegen beleid van overheden aanstampen. Dus dit moet toch ook kunnen? Uh, dit moet zeker kunnen. Oké. Okay. Meneer Eivinger, Sylvester Eivinger, econoom te Tilburg, dank u wel. Graag gedaan hoor. Ja, dank u. Tijd nu voor onze dagelijkse serie wonderlijke, maar ware verhalen. Pst, één minuut. Toen mijn vader overleed, was ik de aangewezen persoon... om uh, de grote schuur te gaan opruimen die achter het huis stond. Hij was uh, een ontzettende... Verzamelaar. Hij was opgegroeid in uh, de jaren 30. Dus hij was heel trots op zijn voorraad. En hij zei van, uh, ik hoef hem in mijn leven nooit weer een spijker te kopen. Hij had al die dingen verzameld. En ik ging dat nu zeg maar, uh, goed conserveren. Zodat ik het nieuw zou kunnen gebruiken. Het was een soort eerbetoon, denk ik. Op een gegeven moment begon ik ook alles uh, op te schrijven wat ik dan uh, tegenkwam. Dat dus werd een hele lange lijst. Een doosje met uh, afgekloven mais... Dat was dan bestemd voor de kippen en zo. Potje met oude pennen, kist vol oude schroeven. Op een gegeven moment vond ik een papier bij het raam. En ik dacht van, wow, wat, wat is dit? Wat is dit voor speciaals? En toen ineens zag ik gewoon dat het mijn eigen lijst was. Die was inmiddels ook alweer vergeeld. Toen dacht ik wel van, nou, nu is het misschien wel genoeg. U hoorde één minuut gemaakt door Bente Hamel. U hoort het aan de dreigende toon. Dit is Eurobureau. Om vier uur is er telefonisch topoverleg tussen Griekenland-Europa en het IMF. Krijgt Griekenland meer tijd en opnieuw geld... om de acute crisis even het hoofd te kunnen bieden? En zal het daarvoor dan ook onderpanden moeten geven? En dan niet uh, uh, uh, een of een lullig eilandje, maar dan gewoon geld natuurlijk. Hè? Maar... Vooral Finland hamert daar toch erg op. En ook Nederland heeft er wel oren naar. Hoewel het ook steeds zegt dat het een hele slechte oplossing is. Maar vooruitlopend op dat overleg heeft het IMF vastgezegd... dat Griekenland nog meer maatregelen moet nemen... om het begrotingstekort terug te brengen. Katie Sheriff pelt de eurostemming van de Finse man in de straat van Helsinki. Dikke sjaals en grote truien. Het is al herfst in hartje Helsinki. En wat vinden de mensen hier op straat nu eigenlijk van de... Europese Unie. Well <laughs> my personal opinion is it's het uh, I think it's very good. Moet Griekenland geholpen well, worden? I'm not sure. I have heb uh, very mixed feelings. Yes, I I think so. Some sort of solidarity we should have in this situation. hier een bouwvakker naast me. Moet Finland Griekenland helpen? No. Why not? Because it's not our problem. They lied to everybody. That's why. Op de trappen voor de enorme witte kathedraal van Helsinki wordt een rommelmarkt opgebouwd. En hier een wat oudere man met werkhandschoenen aan. Meneer moet Finland-Griekenland helpen. We, are, we are help Greece, so Nee, ik vind dat we geen geld meer naar Griekenland moeten sturen. I I I think now that it's enough now. In Finnish we say welka saneras, I'm I'm Het heeft stap. Ja, want veel Finns zonder werk. Ook in Finland is de werkloosheid aan het stijgen. We hebben ook enorme schulden uitstaan. Uh, afgelopen twee weken hebben meer dan duizend Finnen hun baan verloren, las ik in de krant. Het is niet zo ergens in Griekenland, maar Finland moet nu eerst voor Finland zorgen. Maar we gaan niet zoals Greece, maar we, we hebben probleem. Cecilia, wel ja, maar hoor dan. Maar De 23-jarige Cecilia Pelosniemi zit al jaren in het Europese jeugdparlement. Ze liep stage bij de voormalige Finse Europarlementariër Alexander Stoep, die nu minister voor Europese zaken is. Oké, ja, mooi. Ze spreekt tien talen, waaronder Nederlands, en bereidt nu een verhuizing voor naar Brussel voor haar eerste echte baan. Ik ga voor de um, European Forum for Mediation and Dialogue werken. Waarom hamert de Finse regering volgens jou zo op een onderpand van Griekenland? Nou, dat, dat heeft heel veel te maken met de nationale politiek. Uh, tijdens de verkiezingen hebben de socialisten hebben dus, um, de stemmers beloofd... dat ze voor zo'n onderpand gaan vragen als, als het nodig is. En de socialisten zitten nu weer in de regering? Precies. De anti-Europese partij de ware Finnen was de grote concurrent van de socialisten tijdens de verkiezingen in april. De ware Finnen kregen 20% van de stemmen, maar gingen niet in de regering. De socialisten, bang voor stemmersverlies, namen al voor de verkiezingen standpunten van de ware Finnen over. Cecilia snapt niks van dat anti-Europese sentiment in Finland. Hiervoor was Finland altijd heel erg solidair en, en wilde ook altijd alles betalen voor andere landen, net zoals Nederland. Maar... Vanwege het feit dat de socialisten en, en de ware vinden zo ontzettend ja, een, een anti-Europese campagne hebben gevoerd. Mensen denken er niet meer aan dat het slecht voor onze buitenlandse politiek is. We zijn een klein land en we kunnen niet zulke politiek voeren. Wat heeft Finland volgens jou te danken aan de Europese Unie? Ten eerste natuurlijk gewoon het feit dat wij een Europa om ons heen hebben waar, waar vrede heerst. En waar mensen gewoon kunnen rondreizen en werken en met de euro kunnen betalen. Maar het is ook gewoon deelmaken van een groter handelblok. Ja, Finland zou niks zijn in de wereld met de handel. En, en nu valt Nokia ook. Straks hebben wij helemaal niks meer. Hoe denk jij dat deze eurocrisis gaat aflopen? Ik hoop dat er sterkere structuren komen. Dat, dat de euro sterker wordt en dat de EU sterker wordt. Maar natuurlijk ben ik bang voor een slechter alternatief. Uh, dus ofwel, je doet. Wou je waar, minister Jan Op de Finse radio hoor ik ineens minister De Jager. Hij toont begrip voor de Finse eis van een onderpand bij een nieuwe lening aan Griekenland. We zien de difficulties van Finland als collateral. Dus we juichen. Tulpen uit Amsterdam. Je hoort zingen in Amsterdam. Vindt u het goed dat Nederland ook zo streng is samen met Finland? Ja, het is goed. Het is impossible to give so te money. So, we have to stand together. Yes. Finland, Nederland, Germany and Frans. Wij moeten samen optrekken, samen met Duitsland ook en Frankrijk. Het houdt een keer op met die solidariteit. If I were een rich man, I could send more money to Greece to. Have a nice day! Thank you. Dat was Katie Sheriff. Zij stak de eurothermometer in de vinnen. <laughs> Mooi beeld politiekorpsen hier in het land hebben geen idee hoeveel agenten zelfmoord plegen. De registratie van zelfdodingen onder agenten is ondermaats. Dat blijkt uit onderzoek, onder andere blijkt dat uit onderzoek... van het Centrum voor Politie en Veiligheidswetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Jaap Timmer, hartelijk welkom. Socioloog en verbonden ja. aan dat centrum. Klopt. U doet daar al heel lang onderzoek naar geweld, gebruik van en tegen de politie. Ja. We gaan het zo meteen hebben over dat onderzoek waar dit uit blijkt... Hè? Dus eigenlijk over de mentale weerbaarheid van onze politie en of daar mm -hmm. enig beleid voor is. Maar laten we het eerst even hebben over wat actueels. Uh, de rellen in Rotterdam rond, uh, rond Feyenoord mm -hmm. afgelopen zaterdag. Ze moesten, de politie moest daar met getrokken pistool een, een ontzettend woedende menigte van zich af en van dat gebouw afhouden. Dat zag er weer zo vreselijk dreigend uit. De vergelijking mag niet gemaakt worden, zei Abu Talib ook al. Maar je kreeg even weer dat, dat beeld van Hoek van Holland voor je... waar de politie oogenschijnlijk vanuit het niet zich ineens belaagd voelde. Nee, ja. hier niet. Had u het reëel gevonden als er geschoten werd? Ik dacht van wel, het zag er zo eng uit. Uh, het zag er natuurlijk eng uit. Je moet ook eventjes nagaan, wat deden die politiemensen daar aan de binnenkant uh, van dat glas? Hè? Want dat was aan uh, de buitenkant zag je ME en ME te paard. En aan de binnenkant zag je agenten in, in blauwe jekjes. Uh, die trokken hun wapens. Mm -hmm. Die waren daar natuurlijk ter beveiliging van die uh, gasten in dat bestuursgebouw. Ja, de bestuurs, bestuur van Feyenoord, ja. de, de burgemeester... en weet ik wat allemaal voor gasten er nog meer waren. En die kun je waarschijnlijk niet zo snel... daar uit zo'n gebouw evacueren. Kennelijk is dat een heel kwetsbaar gebouw. Hè? De ruiten gingen mm -hmm. eruit uh, enzovoort. En is dat ook niet echt beveiligd in een veilige omgeving... achter een hek of wat dan ook. En, um, dus ja, die politiemensen voor hen zelf was dat natuurlijk wel even spannend en eng. Maar zij hadden misschien wel kunnen vluchten. Maar ze hebben natuurlijk hun, hun geweldsbevoegdheid, neem ik aan, daar gebruikt. Ter beveiliging van die maar personen. Ze wisten van tevoren dat er hele dat er op komst waren. Hè? Ze waren wel aardig voorbereid. Ze, ze, ze zullen van tevoren iets hebben geweten. Want he, ze zitten redelijk goed in hun informatie. Uh, daar Dat zal ook de reden zijn geweest dat deze ondersteuningsgroep... Uh, uh, daar aanwezig was om uh, die personen daar te beveiligen. Mm -hmm. En ja, dan zijn ze ook uh, in staat, en al op zijn minst bevoegd... om uh, uh, op een dergelijke manier die personen te beveiligen. Ja, u vindt dat, dat het optreden daar er in elk geval goed uitzag? Nou, dat is te gemakkelijk om daar zo van de zijlijn... Uh, vanuit de, uh, een paar tv-beelden een oordeel over te vellen. Maar uh, ik denk dat als, als je kijkt naar die omstandigheden die daar waren... dat die agenten niet veel keus uh, hadden. En nogmaals, ze konden niet weg... Uh, omdat ze die personen moesten beveiligen, dat bestuur en, en, ja. en de burgemeester en zo. Verwacht u nou het, het bekende gezeur over het politieoptreden? Want volgens mij hebben ze zich uh, keurig gedragen en ingehouden. Nou, er zal wat discussie over staan, maar dat soort discussie vind ik helemaal niet verkeerd. Uh, maar... Ik bedoel, het is een van de meest pregnante uh, overheidsbevoegdheden die we kennen, geweldsbevoegdheid. Dus het is heel goed dat we daarover discussiëren. Hoe meer, hoe beter, zou ik zeggen. Maar naar wel op reële gronden. Maar aan de andere kant, even toch dan... Maar wat de, wat de, de, de ik de, wel belangrijk de, vind, ik, is dat, dat de veiligheid van dat gebouw... is kennelijk niet zodanig geconstrueerd, hè, letterlijk... Ja. in het gebouw zelf en in de omgeving... dat dat uh, goed was af te schermen. Mm -hmm. uh, of met een hek, of met... Ja, weet ik hoe je dat uh, doet. Dat geeft wel te denken. Uh, want zoiets is een paar jaar geleden in Zwolle ook uh, gebeurd. Toen heeft men nog net iets eerder kunnen bedenken van verript, dit gaat uit de hand lopen. En heeft men ermee echt om dat bestuursdeel van het gebouw heen kunnen Maar hier je had je het... een soort menselijk blauw schild achter ramen eigenlijk. En dat was, nou dat ja, was kennelijk beschermende... was de ME niet de mobiele eenheid... aan de buitenkant van ja. het gebouw niet meteen ter plaatse. En hoe dat komt weet ik ook niet. Maar uh, het stelt vraagtekens bij de ja. constructie... de veiligheid van het gebouw en het terrein eromheen. Ja, goed, dat is waarschijnlijk onderwerp voor nader studie. Ja. Maar nog even over uw opmerking. Het is goed dat erover over gediscussieerd wordt. Want ja, ik kun zeggen dat is altijd zo. Ja. Maar even naar uw onderwerp. Mm -hmm. Het wel of niet bevinden van agenten die in het uiterste geval kan uitdraaien op een zelfdoding. Uh, dit is natuurlijk een, je kunt zeggen het hoort bij een vak... maar het is toch een vreselijke er ervaring. En dan zal dan ook nog eens door de buitenwacht gediscussieerd worden... of dat allemaal wel terecht was, ja of nee. Ik zou dan zeggen... Die gasten hebben niet geschoten. Ja. En minder goed opgeleide mensen die zouden misschien om zich heen geknald hebben. Uh, dat laatste, uh, daar heeft u helemaal gelijk in. Ja. Ja. Ik denk dat als u en ik daar stonden, dat het best zou. Hè, dus de burger daar had gestaan dat er wel geschoten ja. was. Ja. Maar is dit niet een aanleiding voor het zich heel onwelbevinden... Dus dit soort ervaringen. en dan vervolgens zo'n publieke discussie waar een deel altijd van zegt dat het te, te slecht optreden. en te gewelddadig mm -hmm. en te vroeg op pistool gepakt. Um, wat doet toch met die mensen wat? Ja, nou, de een doet dat meer dan met de ander. Het is ook een beetje geroep in de marge. Zo zien politiemensen dat gelukkig vaak ook wel. Van, nou ja, hm. Het zal wel nooit goed zijn, maar. Uh, uh, uh, uh, als er een hoofdofficier of een korpschef of zo. een oordeel over veld, uh, en, en mijn andere collega's en, en meerdere uh, hebben uh, duidelijk de mening. Uh, dat we dit goed hebben gedaan, dan vinden ze het ook wel uh, goed. Want ja, dat die goedkope meningen, zoals dat vroeger bij de VPRO uh, heette... kan ik me herinneren... <lacht> zo heet uh, die, het nog. Die karamboleren toch wel door uh, het publieke domein. Dus ik weet niet of alle politiemensen zich daar zo vreselijk veel aan laten gelegen. Laten we het hebben over die mentale weerbaarheid van de politie. Hè? De, in brede zin, dat onderzoek waar we het in het begin al over hadden... Al waaruit blijkt van, dus. dat... Uh, ja, zeker... Uh, daar blijkt uit dat onderzoek onder meer dat er uh, uh, over het aantal zelfdoningen... onder Nederlandse agenten eigenlijk geen harde gegevens zijn. En ik, me, ik kan me herinneren dat wij eind vorig jaar een gesprek hadden met uh, Jan-Willem van der Pool... omdat er in het politievakbad Blauw een artikel had gestaan... waarin op zijn minst gesuggereerd werd dat dat aantal zelfdoningen niet extreem hoog, maar toch hoog was... en dat het zo erg was dat er geen cijfers over bekend waren. Ja. Dat was dus eind vorig jaar. Mm -hmm. Toen werd er een onderzoek aangekondigd. Is dat dit onderzoek? Uh, ja, dat is dit onderzoek. Zei dat dit uh, onderzoek zich beperkt heeft... tot een inventarisatie van het uh, aantal zelfdodingen. Mm -hmm. uh, is dat voor het eerst dan? Hoe kwam het dat er geen cijfers van bekend waren? Je zou zeggen dat is het eerste wat een korps moet weten. Hoe, de hoe, hoe hun mensen er mentaal voor staan en waar het misloopt. Ja, ehm... Um... Ja, dat zou je zeggen. En, en je ziet dus ook dat landen om ons heen en ook in de Verenigde Staten en zo is het punt van zelfdoding door de politiemensen of pogingen daartoe al langer een langere punt van aandacht dus, en ook een onderwerp van, van onderzoek. Uh, ja, tot nog toe heeft zich dat Nederland niet zodanig gemanifesteerd dat mensen uh, ergens op een niveau van leiding of politiek bestuurlijke leiding zeiden van daar moeten we geld voor vrijmaken, dat moeten we gaan onderzoeken. Het is al wel verbaast zo. verbaast u dat niet? Ja, het verbaast mij wel. Ik doe dus inderdaad al, al sinds eind 1993 dus al 18 jaar onderzoek op het terrein van geweld van en tegen de politie. Met name ook die schietdissidenten met letsel en de dood tot uh, volg. In die Rijkssociatie dossiers, hè, want dat zijn dan altijd zaken uh, waar de Rijkssociatie bij kon komen. Daar kwam ik ook regelmatig. Suicides uh, tegen door uh, politiemensen. En uh, dat heeft mij erop attent gemaakt dat dat eigenlijk een belangrijk het onderwerp is om het nader te onderzoeken. Ik heb dat al jaren op mijn agenda staan... maar iedere keer viel het over het prioriteitenlijstje. Maar nu kwam er toch een beetje een klimaat... waarin dat uh, aan de orde kon komen. En je dat uh, uh, ter te sprake kon brengen. Dus toen hebben we samen met het onderzoeksbureau Regioplan... Mm -hmm. een uh, offerte ingediend. En van die offerte is deze inventarisatie uh, afgeknipt. Zeg maar, we wilde, men wilde eerst uh, de cijfers proberen boven water te tillen. Ja. Dat hebben we nu gedaan... En, zijn die cijfers heel anders dan in onze omringende landen? Nou, ze zijn in zoverre anders... dat de politie registreert suicide natuurlijk, door, politie, door eigen personeel niet. Uh, het is ook uit de dataregistratiesystemen uh, moeilijk te halen. Die zijn uh, vervuild. Uh, niet alle casus worden daar goed uh, uh, in opgeslagen. Dus we hebben moeten vaststellen in dit onderzoek... dat uh, uh, het daadwerkelijke cijfer uh, hoger moet zijn dan, dan we nu konden... Vinden. Mm -hmm. uh, veel korps antwoorden ons ook van we weten het eigenlijk niet. We hebben eventjes een rondje door de uh, burelen gemaakt en dit is het aantal dat we zijn tegengekomen, maar uh, dat zal niet alles zijn. Dus de schatting die we nu hebben gemaakt is, een, uh, wat mij betreft, wel zeker een, uh, een flinke onderschatting. Een onderschatting. En dan is het ook nog eens zo op het moment dat er geen cijfers zijn en als eigenlijk dit geen onderwerp was waarover gesproken werd, dan kan je je ook voorstellen dat er dus ook geen beleid is om het tegen te gaan. Dat er die mentale weerbaarheid van de politie eigenlijk helemaal niet op de agenda stond. Nee, dan nou is het, maar de vraag, kijk, suicide door politiemensen en, en weerbaarheid, dat zijn natuurlijk nog weer twee verschillende invalshoeken. Het ene heeft wel toch wel, dacht ik, met het ander Het, het, het, te het maken kan wel zijn. met elkaar te maken hebben, want het ligt niet helemaal elkaar, met elkaar in, nee. uh, in het verlengde. En uh, ja, het is denk ik nu zaak dat we behalve die cijfers verbeteren, uh, ook uh, de achtergronden en de, de hele context van uh, hoe zoiets gebeurt, hoe zoiets ontstaat, uh, beter in beeld uh, krijgen. En uh, ja, de minister heeft nu besloten uh, dat hij eerst gaat registreren en dat dat vervolgonderzoek namelijk naar de achtergronden en de aard en omstandigheden uh, er nu niet uh, komt. Maar ik denk dat het verstandig is ook om voor die registratie toch die achtergronden beter te kennen. Alvast aangeschoven zijn onze panelleden... strafrechtadvocaten Ines Wesky en Khalid Kassem. Uh, jullie hebben voor een deel dit gesprek gehoord... over suicide onder uh, politieagenten. Is het niet heel vreemd, mevrouw Wesky, dat uh, na al die jaren dat we eigenlijk A, geen aantallen weten en ook niet wat de exacte oorzaken zijn. Je kan zeggen, iemand die regelmatig met, uh, uh, uh, uh, met geweld in aanraking is geweest... die kan trauma na trauma opbouwen, dat stapelt en dat kan leiden tot suicide. Maar dat is natuurlijk maar een goedkope mening van een... Uh, van een uh hoe noem je dat? Iemand die niet echt verstand van zaken een leek, heeft. Een, een leek, ja. ja een to toevallige passant. Ja, maar dat is natuurlijk heel persoonsgebonden. Dat zie je hetzelfde bij mensen die overvallen worden. Dus mensen die iets traumatisch meemaken. Dat is heel erg gelinkt aan hun persoon. Aan hun flexibiliteit. En natuurlijk een bepaalde systeem. Zoals de politie, die hoort daar natuurlijk bepaalde protocollen voor te hebben. De wijze waarop mensen opgevangen worden enzovoorts. Maar wat je tegelijkertijd ziet, Dat is dat er heel veel niet geregistreerd wordt. Vreemd genoeg. Wel, maar wat er bi intern binnen het OM, binnen de politie gebeurt met. Ja, dingen die fout gaan, of dat nou persoonlijk is of systeemtechnisch, uh, dat, dat gebeurt. En dan wil je dat misschien na een jaartje nog eens terugkijken. Waar lag dat aan en hoe is dat vervolgens opgevangen en verwerkt en wellicht ter lering voor een volgende. En dat is niet volledig uh -huh. goed traceerbaar. En dat maakt het natuurlijk dat je keer op keer op ja. keer eenzelfde Kaan, soort ervaring... Het is dan een kwestie van de politie is een zwarte doos en dat willen ze graag zo houden. Ja, nou, ik denk dat het in het belang is van de politie om erachter te komen wat nou, wat, waar nou sprake van is. Het is heel belangrijk, omdat je merkt het natuurlijk aan het zelfmoordcijfer. Ik, ik ken die data niet, maar dat is een hoog percentage. Niemand percenta kent percenta die data, vraag maar even beleid. vanuit. Ja, dus kan je er ook um, een beleid op gaan? Nou, dat moet. is lastig, nee. want je merkt het ook aan de andere kant. Ik, ik heb het dan over. Uh, geweld naar uh, verdachten toe, uh, schiet-incidenten die toenemen. Dat kan te maken hebben met de druk die dan heel hoog is voor die agenten. Het, is, uh, het gaat erom dat er gewoon te weinig echt geregistreerd is. Hè. Ik onderbreek nogal bruut, maar we gaan namelijk uh, zo meteen na het nieuws gewoon verder met ons panel schuld en boete. Jaap Timmer blijft ook zitten, Khalid Katsem en Ines Weski ook. We gaan eerst even naar grote mensen nieuws luisteren. En weer een verkeer en dergelijke. Tot zo. Scherpe vragen. Je bent afgestudeerd econoom, je studeert nog rechten, maar je zit hier het simpele handwerk te doen. Dicht bij mensen. Soms zien we ook dat slachtoffers van een uitbuiting zich geen slachtoffer voelen. Het ochtendhumeur. Jongens en meisjes, wees verstandig, pak je biezen nu het nog kan en kies een echt vak. Nieuws met een knipoog. Iemand uit Roemenië vindt het misschien helemaal niet erg om op een matras op de grond te liggen. Die wil gewoon werken en geld verdienen. Goedemorgen Nederland, iedere werkdag vanaf half tien ochtend. Radio 1.